Vijf uur. NPO Radio 1. Met Margreet Spijker. Journalist Hella Huk schuift straks aan om te praten over het economisch nieuws. En we gaan het hebben over een opmerkelijke advertentie... over een halve pagina van de Chinese ambassadeur in Nederland. Hij wil dat wij de vrijhandel tussen Nederland en China omarmen. En een van de grootste bezwaren tegen de vrijhandel doet hij af als onzin. Nou, dat na het NOS Journaal van 5 uur. Met Gert Kluik.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 We zitten ook nog heel ver beneden de limieten die een automatische stop van de reactor zouden veroorzaken. Dus op zich is er geen enkele impact op de veiligheid. Maar we willen natuurlijk dat onze installaties op elk moment in prima conditie verkeren. Dus we gaan nu wel de tijd nemen om de nodige herstellingen uit te voeren. Er is geen gevaar voor omwonenden, maar de reactor is in ieder geval tot oktober buiten bedrijf.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 Oudwielrenner Lieve Westra heeft tijdens zijn carrière doping gebruikt. Hij geeft dat toe in zijn biografie die dinsdag verschijnt. Hij spoort cortisone in om harder te kunnen fietsen, prijzen te pakken en complimenten te krijgen, schrijft hij. Westra is inmiddels gestopt met professioneel wielrennen. Toch is de Nederlandse dopingautoriteit nog wel geïnteresseerd in zijn verhaal, zegt directeur Herman Ram ook als een renner gestopt is uh, en zaken uh, proberen we toch altijd af te handelen ook al betekent dat niet dat we nog uh, in een, een concrete uh, carrière zitten dat maakt ons eigenlijk niet zo heel erg veel uit um, maar verder is dat ook eigenlijk vaak niet het belangrijkste wij uh, willen graag weten hoe ook dit in elkaar gestoken heeft. het gaat ons in eerste instantie om het verhaal om de feiten en we hebben er weer wat bij geleerd en het kan best zijn dat we in de komende tijd er nog meer over horen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 Het weer bewolkt en af en toe nog een bui. Het is 13 tot 17 graden vanavond. En vannacht blijft het droog. Morgen meer buien. En vooral s'avonds kans op hagel en onweer. Maxima van 12 graden op de Wadden tot 21 in Limburg. Verpletterend. André Volten werkte een leven lang in staal. De tentoonstelling Utopia. Nu nog te zien tot en met 27 mei in Museum Beelden aan Zee in Den Haag.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 Maar spijker. Welkom terug. De stand van Nederland gaat deze week over trouwen. En wat blijkt, het huwelijk is ook vooral onder migranten heel populair. En hertrouwen, dat doen we op steeds latere leeftijd. En met journalist Hela Huck kijken we naar het meest opmerkelijke economisch nieuws. De Chinese ambassadeur in Nederland die heeft een, in een advertentie over een halve pagina... een pleidooi gehouden voor vrijhandel tussen Nederland en China. En een van de grootste bezwaren tegen vrijhandel doet hij in een advertentie af als onzin. En WNL-verslaggever Mariska Kuiper die loopt vanmiddag mee met een topchef, Julius Jasper. En Mariska, eerlijk gezegd ben ik vooral geïnteresseerd in of jij al iets hebt gehoord... of van je denkt, oh, dat ga ik thuis ook zo nadoen. Nog even wat zout erbij. Ja, nou, we zijn in ieder geval bezig nog met het voorgerecht, um, kabeljauw En dat is denk ik ook wel wat ik uh, thuis een keer wil klaarmaken. En eigenlijk um, kunnen we bijna aan tafel, toch? Uh, ja, kijk, dat klinkt goed. Bijna eten, Margriet. <laughs> Oké, okay, ik hoor het <laughs> later. Dank je wel. En als er uh, nieuws is vanaf het uh, EK Judo, dan horen we dat van uh, Martijs Westraat. Hij is in Tel Aviv. En er zijn uh, Nederlanders die nog kans maken op een bronzen plak. Meepraten kan via Twitter, hashtag WNL of apenstaatje WNL op zaterdag. De stand van Nederland. Verhalen achter de economische cijfers. Een hele romantische aflevering van de stand van Nederland... aanstaande woensdag op NPO 2, vijf voor half negen. Uh, prachtige beelden van de, de voorbereiding van de mooiste dag. En bij mij in de studio is aangeschoven een uh, weddingplanner... Annelies Hollander, welkom. Dankjewel. Uh, voorheen was dat uh, volgens mij uh, niet een baan... waarvan iemand meteen wist wat dat is, weddingplanner. Inmiddels uh, heeft u aardig wat collega's, hè? Ja, dat klopt zeker. We hebben... Um... Ja, in Nederland hebben we al geruim uh, aantal jaren hebben we uh, Het wordt steeds bekender ook onder de gewone Nederlanders om een weddingplanner in te huren. En eigenlijk is het uh, in Amerika is het al jaren zo. Zo snel als we hier op zoek gaan naar een trouwlocatie of een trouwfotograaf. Zo snel gaan ze in Amerika op zoek naar een weddingplanner Om... Nou ja, het stel te helpen bij het organiseren van de mooiste dag van hun leven. Ja, het ja, blijkt wel vaker bij stand van Nederland... dat we steeds meer uitbesteden. Dus ook als we denken, we gaan, we gaan trouwen, dus dan ga je dan iemand eh, inhuren. Maar als ze u dan bellen, eh, waarvoor willen ze dan hulp hebben? Nou, um, ik heb me steeds meer gespecialiseerd in trouwen in het buitenland. En voor Nederlandse stellen is het uh, ja, soms lastig... om een goede locatie bijvoorbeeld te vinden in het buitenland. Om leveranciers te vinden. Maar um, ik focus me ook op buitenlandse stellen die willen trouwen in Nederland. En die hebben datzelfde probleem hier. Dus die help ik ook met het vinden van locaties. Het vinden van leveranciers. Dus ja, eigenlijk het hele traject... vanaf het organiseren van je bruiloft... tot het coördineren op de dag of in het weekend zelf... Um, ik begrijp uh, uit de uitzending dat uh, het uh, vooral migranten zijn die best wel veel geld uitgeven. En ook, en ook massaal uh, trouwen. Als je dat vergelijkt met, uh, met de rest van de Nederlanders, als ik het zo mag zeggen. Uh, maar u zegt, ik uh, bemoei me dan vooral met huwelijken die dan ook in het buitenland zijn. Hebben we het dan over huwelijken in Marokko? Of gaat het om mensen die op Ibiza gaan trouwen? Omdat dat ze dat romantischer vinden dan op Terschelling? Ja, ik bedoel dat laatste. Dus echt uh, mensen, Nederlandse stellen, die het leuk vinden om uh, ja, in uh, Frankrijk. Rijkt trouwens Spanje. Wij uh, organiseren ook in Italië, in Griekenland, op Malta. Dus echt uh, ja, de Middellandse Zekus. Dat is waar ik me voornamelijk op focus. En wat geven mensen zo uit... Ja dat, is ja, dat is moeilijk te zeggen. Um, je zult in de aflevering zien dat dat van uh, ja, kleine bedragen is... tot hele grote bedragen. Uh, op het moment dat ze een weddingplanner inhuren... en met uh, ja, een redelijk aantal gasten naar het buitenland gaan... dan merk ik toch wel dat dat, uh, ja, dat, dat aardige bedragen zijn. Dus er wordt wel uh, ja, soms zelfs een aantal ton uh, uitgegeven aan een bruiloft. Voor de mooiste dag... Gewoon een ton of wat neerleggen. Ja. Dat gebeurt gewoon. Precies. Ja. Ja. <laughs> Inmiddels is er ook aangeschoven eh, journalist Hella Huuk. Welkom. Dank je wel. Uh, ook je hebt uh, um, cijfers gezien over trouwen in, uh, in Nederland. Ik wil eerst even laten, een, een fragment uit de uitzending laten horen. Over wat er zoal bij komt kijken. Zo'n mooie dag waarbij dan uh, kosten nog moeite gespaard worden en ook geld gespaard. Bijvoorbeeld bloemen. Heel erg uh, belangrijk. Een waanzinnige bloem zien we in de uitzending. Uh, en dat is nog een kunst op zich om die bloemen op het juiste moment te laten uitkomen. Laat even horen. Dat is echt vingerspitsend uh, gevoel. Dan moet je echt uh, de temperatuur uh, zeg maar, constant in de gaten houden. Uh, bijverwarmen, terugkoelen. Uh, echt kijken wat die bloem doet. Om te zorgen dat je op het juiste moment helemaal open is. Dan ga ik elke dag kijken naar de kindjes. En een beetje vertroetelen. Ja. Nou, vertroetelen of een beetje straf. Hè. Als ze te hard gaan, dan gaan ze terug, terug de kou in. Ik zou er zo'n stress van krijgen als ik de bloem moest regelen, die ik in beeld heb gezien. ongelofelijke bloemen zeker. Ja, ja, dat is ook uh, waanzinnig wat daar is neergezet. En ook wat uh, Marcel van Dijk, die je net zojuist hoorde, wat hij uh, ja, met zijn team voor elkaar krijgt, dat klopt. Ja, maar kun jij schetsen waar jij dan nou echt stress van krijgt? Als jij de, de boel moet regelen. Je, natuurlijk, jij bent de weddingplanner, dus eigenlijk heb je nooit stress. Maar wat is dan waar je echt wel goede concentratie voor nodig hebt en wat mis kan gaan? Nou, op zich, als je van tevoren de planning uh, ja, goed voor elkaar hebt... en je werkt met professionele partijen... dan merk je dat je eigen stresslevel al heel erg omlaag gaat. Omdat iedereen heeft goede backups voor als er bij hem of haar wat misgaat. Dus wat dat... gaat bijvoorbeeld mis als je, je niet oppast? Uh... Wat voorkom jij? Nou, er kan van alles gebeuren, maar vooral als het bijvoorbeeld warm is, waar we net, wat we net ook horen met bloemen. Ja, die gaan of te snel of te langzaam. Je wilt alles precies op het goede moment in de, ja, in de juiste staat aanbieden aan de gasten. Dus um, ja, er, ja, er kan van alles misgaan, maar um, ja, ja, ja precies het, is een gewone dag het is een gewone dag in het leven van die mensen. Dus ja. Dus de, ja, er kan van alles misgaan. Maar uh, ja, goede leveranciers voorkomen dat uh, go, ja, een goed plan B. Dat is toch ook wel wat wij altijd hebben. En uh, ja, het meest stressvolle moment is toch altijd wel dat moment van de ceremonie. Dan merk je wel dat de emoties wat oplopen. Dat dat een spannend moment is met de entree die iedereen maakt. En daarna dan heb je vaak wel de toast. En dan is het lekker borrelen, eten, feesten. Dan, nou ja, dan merk je dat die spanning bij iedereen er ook wel af is. En dan loopt het ook wel gewoon. Het zijn de migranten die het aantal huwelijken nog enigszins op peil houden. Uh, Hella Huuk, of is dat ook weer overdreven? Wat, wat blijkt uit cijfers? Ja, ja in 2001 uh, trouwden er 15.000 uh, mensen met een migra uh, migratieachtergrond, één van de twee, hè? Ja. <laughs> op zijn minst. En uh, dat zijn er nu 18.000, dus dat stijgt. Uh, maar het aantal immigranten is ook gestegen, dus het is een beetje lastig te zeggen of ze dan. Meer trouwen dan toen, maar um, um, immigranten vinden trouwen belangrijk. En, en wat jij ook schetst, uh, die, dat, dat uiterlijk vertoon erbij uh, het beste eten voor je gasten veel muziek, het moet er heel mooi uitzien. Ja, daar wordt, uh, daar wordt de portemonnee voor uh, getrokken. Want ja, gemiddeld uh, kost een huwelijk zo'n 12.000 euro. Hè, dus als jij dan al zegt, nou, het kan ook zo een ton of een paar ton. Dat is niet hmm. wat de Nederlander gemiddeld uitgeeft. Nee, hè? die doet dat niet, hè? Maar op een moment, ik vraag me altijd af hoe dat soort dingen berekend worden. Want toen ik zelf trouwde, toen gingen we op een gegeven moment... heel veel posters eruit laten. Zo van, oh ja, die huwelijksreis, ja, maar op vakantie moet je sowieso. Dus dat rekenen we niet meer mee. Weet je? Dat, ja, dat was een ja, buitensporige niet... begroting. Toe, ja, dus het is dus de vraag van wat je allemaal bij rekent. Uh, we zien uh, in de uitzending ook een uh, witte paleiszaal. Uh, en dan is de keuken zeker niet uh, nationaal uh, georiënteerd. Dit is echt een, uh, we zijn ook op het, op het huwelijk van uh, migranten. In principe doen we zeg maar veel nationaliteiten. Zoals uh, Afghaans, Iranees, Turkisch, Russisch. het zelfs mogelijk Nederlands. En we doen in principe een internationale keuken. Nou, normaal gesproken een Turkse feest is best wel groot... Eigenlijk wel 800 man, 1000 man kan je wel wachten op een Turks feest. Na uh, deze feest niet. Wat mooie, kleine, intieme feest eigenlijk. 400 man, daar zijn we eigenlijk ook meer naar uh, gericht. Wat kleinere feesten, wat mooiere, chique feesten eigenlijk. Ja, heel erg leuk. Ja, Waarom moest je je lachen? Ja, ik, ik moest er ook heel hard om lachen. Zo'n klein intiem feest van 400 man. Ongelooflijk. Toch, ja. Ja, ik, ik moet nog echt wel een lijstje maken om, om er zoveel te krijgen. Dat is een heel groot verschil hè, tussen Nederlanders. Wat, wat ja. is gemiddeld het aantal gasten dat u regelt? Ja, je merkt uh, dat... Als wij het hebben over een normaal huwelijk, dan, dan heb je ja, zo rond de 120, 150 gasten. Als ik het heb over een groot huwelijk, dan heb ik het over 200, 220 gasten, zoiets. En als wij het hebben over een intiem huwelijk, wat je bijvoorbeeld ook merkt als je met een clubje naar het buitenland gaat... dan heb je het over 60 gasten, 50 gasten, Precies. zoiets. Ja, dus ja, dat kennen wij in Nederland volgens mij niet 800 man of uh, nee. Nou ja, wij laten het in ieder geval in de uitzending zien ja. hoe, een, hoe een klein feestje, zogenaamd klein feestje, in een paleiszaal eruit ziet. En het is echt uh, zeer uh, de moeite waard. En dan ook nog veel meer cijfers over ho hoe oud we gemiddeld zijn, want het is ook gestegen als we voor de tweede keer in het bootje stappen. Uh, zullen we dat al verklappen, Hella Huuk, of uh, zullen we dat lekker aan de uitzending laten? Uh, nou, voor het tweede huwelijk is dat gemiddeld voor de man uh, 50 jaar nu en voor de vrouw 47. En een paar jaar daarvoor was dat al vijf tot zeven jaar jonger. Ja, nou, dus, dus we worden ouder dus op het tweede huwelijk. Dat doen we, dat doen we later. Ja. Uh, hartelijk dank, weddingplanner Annelies Hollander. De meest romantische stand van Nederland tot nu toe, zeg ik zonder te overdrijven. Komende komen de woensdag te zien om vijf voor half negen op NPO. En ik ga straks door met financieel journalist Hella Huk. Maar we gaan eerst even naar verslaggever Mariska Kuiper. Die is vandaag de fijne kneepjes van het culinaire vak aan het leren. Zij loopt mee bij topchef Julius Jaspers in, in Utrecht. Heb je al wat bijgeleerd waarvan je denkt... Margreet, dit moet je echt even horen? Nou, dat komt eigenlijk nu, Margreet. Want voor de liefhebber wordt ook het perfecte biefstukje gemaakt. En uh, daar sta ik nu bij. Uh, naast mij, Julius Jasper. Goedemiddag. Een perfect stukje biefstuk maken. Dat heb ik nou altijd al gewild. Bij mij gaat er altijd net iets fout. Wat is daar nou eigenlijk voor nodig? Ja, er zijn een paar dingen heel belangrijk met biefstuk. Dat is je temperatuur van je pan. Dat je de goede pan hebt. Liever geen anti-aanbaklaag, maar een roestgestalen pan. Die pan die laat je heel voorzichtig op temperatuur komen. Als die goed warm is doe je je vet erbij. Ik gebruik in dit geval ghee. Uh, dat is geklarifieerde boter. Dat kan heel veel hitte hebben. maar je kan ook in uh, Olie bakken en als je hem eenmaal een keer hebt omgedraaid, die, hamb of die uh, biefstuk, dat je er wat boter bij doet voor de smaak. Dus goede temperatuur, goed warm. Uh, ik doe op de biefstuk alleen maar een beetje zout. Want peper, dat verbrandt heel snel in de pan. Dus ik doe een beetje zout Ja, en dan gaat hij de pan in. Beetje zout erbij voor de smaak. Ja. Zout aan uh, onder en boven. Dus ik doe nu de bovenkant als hij er eenmaal in ligt. Wat je wil met een biefstuk is de Maillard-reactie. Dat is dat hij uh, dicht en dat hij een beetje karameliseert de bovenkant. En dat lukt veel beter met een pan dan met een anti-aanbakpan. Wat vervolgens belangrijk is, zeker in die pan, is dat je de biefstuk de eerste twee minuten even met rust laat. Dus niet meteen als een dolle er doorheen gaan bewegen en doen. Laat die biefstuk even dicht schroeien. Karameliseren, wat ik al vertelde. En daarna kun je hem gaan omdraaien. En dat draaien, dat doe je altijd met een tang en nooit met een vork. Want met een vork prik je er een gat in... en dan stroomt al het kostelijke vocht... wat je er graag in wil houden, stroomt eruit. Dus dan daar wordt de biefstuk ook snel uh, ja, wat droger van. Kijk, daar gaat het bij mij altijd fout. Ik doe het namelijk altijd met een vork. Ja, dat, dat gebeurt. Kijk, en nu zie je dat ik na twee minuten... kan ik perfect die biefstuk die is helemaal los van de, van de bodem... en die kan ik omdraaien. En dan ga ik de andere kant bakken. En Hoe ziet die er nu uit? Ja, hij ziet er nu... Uh, ja, het is jammer dat je dat niet uh, kunt zien op de radio. Hij ziet er mooi uh, bruin uh, uit. We gaan hem straks nog een keer draaien. In het midden is hij nog een beetje grijzig, maar wel dichtgeschroeid. Dus er kan geen vocht meer uitlopen. Ja, en zo bak je hem gewoon rustig door tot een goede cuisson. En de cuisson is de kerntemperatuur. Ik hou van rundvlees wat nog een beetje rood van binnen is. Dus ik stop... Meestal op 8, 49 graden. En heel belangrijk, laat het vlees even rusten na het bakken. Kijk Margreet, ik weet nu hoe ik mijn perfecte biefstukje vanavond... Ja, klaar en ook wat je heb. niet ja. moet doen met die peper. Dat wist Zeker ik ook niet weten. dat dat dan aanbakt. Nou, zo zie je maar. Dan steken we nog wat van op. Dankjewel, WNL-verslaggever Mariska Kuiper. Heel graag tot later. Ik uh, hoor uh, geluid van dat uh, EK Judo in Tel Aviv, Matthijs Weststraten. Westraten. Hoe uh, gaat het met uh, de Nederlandse kanshebbers? Uh, eerlijk, ja. Niet zo heel goed. Uh, we hadden vijf, vijf Nederlanders hier om de medailles, om de bronzen medailles wel te verstaan. Twee daarvan hebben we inmiddels een in actie gezien. De eerste is Karen Stevenson, maar zij verloor. Anna Maria Wagner, de Duitse, die was te sterk voor haar in de klasse tot 78 kilogram. Dus Stevenson, die aanvankelijk zelfs in de halve finale stond, gaat alsnog met lege handen naar huis. En datzelfde geldt voor Noel van het End. in de klasse tot 90 kilo. Hij verloor van een Griek, Celidis En ook hij ja, leek op weg naar iets heel moois. was goed aan het judoën. Maar dat mocht niet baat, want ook hij staat nu met lege handen. En dus hebben we er twee gehad. Twee van de vijf. Nou ja, dan is het goede nieuws natuurlijk wel dat we nog drie uh, ijzers in het vuur hebben. Grol, Henk Grol, Roy Meijer en Tessie Stafelkaus. Die komen zo dadelijk in actie over, nou laten we zeggen, een klein kwartiertje de eerste. Dus het kan nog alle kanten op hier vandaag. Dus het goede nieuws komt later. Maar. Dankjewel, Martijs. Westraten vanuit de Televisie. De stand van Nederland. Verhaal achter de economische cijfers. Ja, iedere week in WNL op zaterdag... ook het belangrijkste economisch nieuws van dit moment. En deze keer, u hoorde haar al, is aangeschoven. Hela, Huuk. fijn dat je er bent. Uh, ja, vorige week was hier professor Alex Klein... die was uh, wat somberder over de economie dan je zou denken. Want alles staat op groen, hartstikke goed allemaal. Maar hij zegt, ja, het is uh, psychologie. Dus hoe, hoe optimistisch ben jij over de economie? <lacht> Om daarmee te beginnen. Nou ja, ja, ja, Kijk, voor de korte termijn ben ik, ben ik wel optimistisch. He, ik bedoel, in principe draait onze economie heel erg uh, goed... Um, maar ik weet niet of Alfred Klein daarop op, op doelde. Um, het, het maffe is wel, en dat realiseer je misschien helemaal niet zo... als je nu naar de restaurants kijkt, hoe vol het allemaal zit... en uh, de Ikea die is ramvol op zondag... dat, dat we uh, met z'n allen, dan heb ik het dus over overheden, bedrijven, particulieren... in de westerse wereld meer schuld met elkaar hebben opgebouwd... dan uh, net voor die enorme klap in uh, 2007-2008. Um, uh, dus dat is wel echt heel erg zorgelijk, dat we zo ontzettend op krediet leven. Ja. Daar wijst ook de ene naar de andere econoom op. Ook afgelopen week is daar weer op gewezen. Ja, het IMF heeft daar heel erg voor gewaarschuwd... Um, dat dat heel hard gaat. En dat, dat, ga, dat het vooral hard gaat in die ontwikkelde landen. Dus de opkomende economieën... die hebben beter de hand op de knip... <lacht> dan, de, dan de geïndustrieerde westerse landen. Maar we weten ook wel dat als er een tik komt... en die landen moeten weer op de rem trappen... dat, dan toch, dat die hele wereld dat zal voelen. Dus daarom zit het IMF daar ook bovenop om daarvoor te waarschuwen, maar uh, de, de, de is toch <laughs> uh, ja, nou, maar de rente staat natuurlijk ontzettend laag, hè, Dus er zijn natuurlijk ook wel overwegingen van, joh, uh, leen nu gewoon voor heel weinig geld en dan kun je je infrastructuur op orde brengen en dan kun je in nieuwe energievormen uh, investeren. Dus, dus soms zijn er ook wel goede overwegingen om je toch wat in de schulden te steken. Ja, maar, maar met z'n alle. Is wel heel uh, erg hoog is, nu, Ja, ja, ja. 237.000 miljard. Onvoorstelbaar. <laughs> en um, ik um, begrijp dat wij ook komende week een beetje een idee kunnen krijgen over wat ons land bijvoorbeeld moet gaan betalen aan uh, Europa. Komende week zijn een uh, ja, soort conceptenbegroting. Het is nog allemaal een beetje vaag, maar er wordt al een hele tijd over gezegd: van ja, we moeten niet als grootste netto betaler er heel veel last van krijgen mm. dat die Britten weggaan. En ja. dat die rekening daardoor zoveel hoger wordt, ook voor bijvoorbeeld Nederland. Ja, ja, een hele lastige discussie, omdat er heel veel dingen door elkaar lopen. Uh, de jaarbegroting van de Europese Commissie zit op zo'n 160 miljard. Even voor het idee van, waar hebben we nou over? Hè? Maar dat is dan ongeveer, ongeveer 1% van de economie van de verschillende lidstaten. En Nederland heeft in 2016 een netto 6,4 miljard betaald. Dus we zitten op zo'n ongeveer 150 euro per Nederlander, ongeveer. Ja. Uh, en nu is de vraag, die Britten stappen eruit... en dat scheelt op die begroting al zo'n 13 miljard. Uh, dus nu, nu is er aan de ene kant een enorm gesoebad. Uh, ja, maar we willen dan niet meer betalen omdat die Britten eruit gaan. Maar dan zit je heel erg te kijken naar die bijdrage... maar de vraag daaronder is natuurlijk... Waar willen we geld aan uitgeven? Ja, wat vinden we en belangrijk? wat zou dat dan moeten kosten? Dus, maar dat is een heel ander gesprek. Ja. Dan natuurlijk puur kijken wat, wat maak ik nu over en dat mag eigenlijk niet meer worden. Um, um, premier Rutte heeft ook gezegd van nou laten we eens even kijken waar we overal subsidies voor uh, uitreiken in, in Europa. En want daar had hij niet zoveel zin in. Maar ja, de landbouwsubsidies, is dat ook niet iets waar Nederland van profiteert. Ja, wij profiteren, profiteren er zeker van. Ik bedoel, wij krijgen ook dik van onze bijdrage... krijgen we ook weer een dikke miljard, anderhalf miljard weer terug. Uh, omdat we uh, toponderzoekers hebben die subsidies krijgen. Omdat onze landbouw ook weer wat terugkrijgt. Dus dat is best wel een lastige discussie. Maar als het, wat je nu heel veel gaat horen is het moderniseren van die begroting. Nou, dat klinkt wel meteen als u mag meer betalen. Ja, zeker. Maar, <laughs> um, als je kijkt naar die, naar die begroting, dan gaat een kleine 40% naar landbouw. Nou, dat is historisch natuurlijk ook zo gegroeid. En dat is dan ook vooral Frankrijk. Maar we weten nu wel, ja, jeetje, onze buitengrenzen... Uh, Terrorismepreventie, uh, defensie, uh, hulp aan Afrika. Wat we want geen ontwikkelings. Uh, allemaal migranten hier. Nee, ja, ja, precies. Want maar China duikt wel heel erg op dat continent. Maar dus, dus die denkt, daar kun je aan verdienen. Daar kun je aan verdienen. Dus hoe gaan wij daarin uh, staan? En maar ook dingen inderdaad, zoals, nou, de afgelopen weken was er ook weer heel, uh, heel veel nieuws over dat we ons meer moeten positioneren met kunstmatige intelligentie, dat het ook geld kost. Dus dat zijn allemaal eigenlijk nieuwere dossiers ten opzichte van 20, 30 jaar. Geleden, waarvan je wel kan zeggen: ja, dat kan Nederland niet in zijn eentje, kan Frankrijk niet in zijn eentje. Dat moeten we nou juist nou met z'n allen gaan doen. Nou, dus het wordt best wel spannend, maar het is voor de lange termijn. Uh, China, dat is echt een, een, een land waar wij goed zaken mee zouden kunnen doen. Laatst is premier Rutte daar ook geweest. En wat zag ik gisteren in NRC Handelsblad, en ik vond dat heel bijzonder, over een halve pagina een advertentie van de Chinese ambassadeur, die erop wijst dat uh, dankzij vrijhandel Nederland uitgroeide tot een wereldhandel. Handelsmacht en de eerste moderne economie van Europa. Kortom, vrijhandel, een wederzijds voordeel. Dat was wat hij zei. Vond jij het ook zo opmerkelijk? Ja, nou, ik. ik, ik, ik waanzinnig dat er zo'n um, eigenlijk ingezonde opiniestuk ja, van de ambassadeur in de krant staat. Inderdaad, een halve pagina. Um, het, het verhaal daarin, he, van dat China ineens de hoeder is van onze vrije markteconomie, uh, dat horen we al iets langer. Ook in Davos uh, is daar veel over gesproken. Uh, Trump natuurlijk, die die zich achter de dijken, om het dan maar even de Nederlanders mee te voortgebruiken... die toch protectionistischer wordt. En China die zegt, nou, moeten wij het dan nu maar doen? Ja, ja. Daar, is natuurlijk wel, wel, daar zijn natuurlijk grote kanttekeningen bij te maken. Het is wel een beetje de vrije markt zoals China hem graag ziet. Nou, ja, maar ze, ze, maar ze, ze verdedigen zich in die advertentie heel sterk... tegen een van de grote bezwaren. Zegt zeggen ja, als je handel hebt met, met China... bijvoorbeeld een, een bedrijf in Eindhoven, hè, dus een kenniseconomie... Kennis dan moet jij je Eigendom afstaan, dat was een beetje wat, wat we van de Verenigde Staten als groot bezwaar had tegen China. En daarvan zegt hij in die advertentie: dat is echt onzin. Ja, <laughs> maar ja, we weten allemaal wel dat de, de, de nep Gucci tasjes uit, uit China komen. En, en, en, dat ge, en we weten ook dat ze echt wel spioneren bij bedrijven, ook bij Nederlandse bedrijven. Um, en we weten ook dat ze hun eigen bedrijven zwaar subsidiëren. Dus uh, ze, in die advertentie zegt hij ook: van ja, we, we staan heel erg open voor buitenlandse investeringen hier. En we, he, en we willen ook meer importeren. Uh, maar ze willen ook heel graag meekijken met onze technologieën. Dus, dus ja. Ja, dat, dat, is, nou, dat is echt zijn advertentie. Het is een advertentie. Het is een ja, en dat, en dat, en, nou ja, goed. Maar uh, wat ik ook eigenlijk me niet realiseerde... schrijft hij ook in die advertentie. Nederland is nummer één op de globaliseringsindex. Ja, er zijn, zo heel, er zijn heel veel lijstjes. Um, en het is ook maar een beetje wat meet je dan allemaal. Maar ook als je bijvoorbeeld kijkt naar de Europese innovatiescoreboard... scoort Nederland echt heel hoog en zijn we echt uh, koploper... Um, ja, we hebben goede universiteiten want er wordt dan heel breed gekeken hè? goede universiteiten, hoogopgeleide opgeleide beroepsbevolking um, ja, heel veel ruimte voor, voor start-ups en skill-ups, daar is natuurlijk ook de laatste vijf jaar in, in uh, geïnvesteerd ja alleen het, wat achterblijft is eigenlijk het investeren in, in research en development door, de, door het MKB, dat, dat loopt dan wat achter, maar op heel veel punten ja, is Nederland ook echt de laatste vijf jaar uh, met sprongen vooruit gegaan, dus dat, dat klopt ja, dus dat is eigenlijk dan wel weer een, een reden om, uh, om een grote glimlach te hebben als ik uh, vraag uh, hoe gaat het met onze economie? No! Want nou, ik... Het betekent dat we, dat we uh, weerbaar zijn. Dat is ja. denk ik. Um, kijk, als er een tik komt, krijgen we die allemaal. En die, de, de tik komt zeker. Want zo gaan economieën ook, dat is met ups en downs. Maar um, ja, we hebben, we hebben toch wel, wel, daar ben ik wel optimistisch over. Ja, dat we dat we. Een vrij goede basis hebben. Ja, wat ik ook nog wel aardig uh, vond uh, dat ik het even las dat uh, bijvoorbeeld Eindhoven, de regio Eindhoven, de grootste groei heeft van alle gebieden in Nederland. En dat het eigenlijk dezelfde groei heeft als China. <laughs> oh ja, dat is ik altijd van die lastige vergelijkingen. Ja, het is natuurlijk. Nou ja, we hebben ASML daar en die, en die zitten op, op technologieën die we, die we morgen moeten gebruiken. Um, en het blijven altijd gemiddelde. Er zijn ook delen van China waar je echt niet. Uh, wil zitten. Nee, oké, okay, maar goed. Voor, voor Eindhoven was het, vond ik, ja. een groot compliment dat zij het zo ontzettend goed doen. Ik wil jou hartelijk danken, Hella Huck, voor je bijdrage. Graag gedaan. Wij gaan zo naar het, naar het nieuws met, met Gert Kluk. Maar ik zal even vertellen wat we in het volgende uur gaan doen. We gaan het hebben over wat de Nederlanders kunnen doen... als ze mantelzorger zijn en eigenlijk begrip willen hebben... of ruimte willen vragen aan de werkgever. Want dat blijkt nog wel lastig te zijn. En natuurlijk gaat Marcosta ook weer aanschuiven... om ons te vertellen welke onderwerpen hij in de krant opmerkelijk vond. De verhalen van dit weekend. Maar ook hij is toevallig mantelzorger. Dus hij is al wat eerder. Dat.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 Met wat buien in het westen en het noorden van het land op dit moment. Nou die trekken zo langzamerhand de Waddenzee en de Noordzee op. Dan wordt het vannacht overal droog. Het klaart ook wat op. En in die opklaringen gaat vannacht ook wat mist ontstaan. Temperatuur die daalt naar zo'n 7 of 8 graden. Nou, morgenochtend als je er heel vroeg bij bent dan krijg je misschien nog iets mee van die mist. Maar die lost ook vrij snel alweer op omdat de zon tegenwoordig al best wel vroeg opkomt. En dan hebben we een dag die uh, ingewikkeld in elkaar zit... met uh, wat buien die van het uh, zuiden naar het noorden over het land heen trekken... morgenochtend, begin van de middag ook... En als die buien weg zijn, dan wordt het een tijdje droog. Dan zijn er ook wat opklaringen. De zon komt erbij, vooral in het zuidoosten van het land. En wat frappant is morgen... is dat er echt hele grote temperatuurverschillen in het land zijn. In het noorden wordt het zo'n 11 of 12 graden. Maar in het zuidoosten van Brabant en in Limburg... daar wordt het zo'n 22 of 23 graden. Wat er dan morgenavond gaat gebeuren... is dat er nou, morgenmiddag dan ontstaan ontstaande vrij zware onwisbuien... denk ik, in het noorden van Frankrijk. en Die trekken zo over België heen en dan aan het begin van de avond halverwege de avond, dan komen die ook in Nederland aan. Als eerste in Limburg, later ook in de rest van het land. Maar morgenavond dus als eerste vrij zwaar onweer. Tenminste, die kans is vrij groot in het zuiden van het land. En dan in de nacht naar maandag ook over de rest van het land. Nou, dan is het meivakantie, hè, dus dan uh, is het interessant om te weten... wat er dan de volgende week allemaal op het programma staat. Het gaat eigenlijk van slecht naar goed... Uh, op het gebied van weer althans. Uh, want we beginnen met vrij veel bewolking, ook vrij veel wind op maandag en dinsdag. Maar vanaf woensdag dan komt de zon erbij. Dan wordt de neerslagkans langzaam wat kleiner. Dat betekent nog wel een enkel buitje misschien op woensdag. En dan wordt het ook langzaam iets zachter, want dinsdag wordt het maar 11 graden. Uh, woensdag wordt het dan weer 14 of 15. Donderdag nog iets warmer. En vrijdag, en zo richting uh, bevrijdingsdag. Dan uh, verdwijnt eigenlijk alle neerslag uit de verwachting. Uh, de zon komt erbij en de temperaturen die gaan ook echt wat omhoog. Nou, daar maak je iedereen blij mee. Dankjewel, Peter Kuibersmeuk. BNL op zaterdag. Spijker. Goedemiddag, we gaan straks nog een keer naar WNL-verslaggeefster Mariska Kuiper... die aan het koken is geslagen. En Mark Koster, nou, die zit dan naast me. Hij is al aangeschoven. Hij vertelt straks wat wij dit weekend echt niet mogen missen. Wilt u meepraten, dan kan dat via Twitter, hashtag WNL... of aapstaatje. WNL op zaterdag. <tied> Ruim 4,5 miljoen Nederlanders zorgen voor een dierbare naaste. En dat aantal is ook groeiende. De onbetaalde arbeid die een mantelzorger verricht... moet niet worden onderschat. Ik ga erover praten met uh, een gast hier in de studio, Lisbeth Hoogdijk... directeur van MESDO, en dat is de Vereniging voor Mantelzorgers. En ook uh, mediadeskundige Mark Koster is alvast aangeschoven. Want hij weet hoe het is om mantelzorger te zijn. Toch, Mark? Ja, de... dat, is niet, dat, is, dat is hard werk en dat is niet altijd even leuk. Nee, een, een, een moeder waarvoor het nodig was. Welkom beide. Uh, Lisbeth Hogedijk net zo stelt uh, over de mantelzorgen. je bent het, je wordt het, of je hebt er eentje nodig. Geen ontkomen aan dus. Klopt, helemaal. Geen ontkomen aan. Ja, En toch is het niet een onderwerp... wat je op de werkvloer zo makkelijk bespreekbaar maakt. Hoe kan dat? Nee, de, dat, is, dat is echt nog wel lastig. En Ik denk dat dat er vooral mee te maken heeft... dat uh, um, mantelzorg echt privé is. Dat, uh, dat doe je voor uh, familie of voor vrienden. En Het uh, is niet automatisch iets wat je uh, met je leidinggevende uh, bespreekt. En de leidinggevende heeft er ook vaak wat schroom voor... om uh, het bespreekbaar te maken met de werknemer. Je praat wat makkelijker over... heb je je doelen gerealiseerd? Heb je gedaan wat we hebben afgesproken? en dan is een onderwerp van goh, ik zie dat je af en toe wat laat bent... of uh, uh, je ziet er wat vermoeid uit of ik hoor dat je veel zorgen thuis hebt... is toch van een andere orde en daar, uh, daar ligt soms nog wel wat stroom op. Goede nieuws is overigens wel dat dat steeds minder wordt. Zijn werkgevers op de hoogte van het feit dat uh, hun personeelsleden mantelzorger zijn... of is dat iets wat je eigenlijk helemaal niet hoeft te weten als werkgever? Nou, het, het is wel goed om het wel te weten. Het, we moeten het ook niet groter maken dan het is als het niet nodig is. Hè. We zeggen altijd zo'n 80 procent van de mensen die voor een ander zorgen... ja, die vergaat het eigenlijk wel goed. Die zeggen ook wat Mark Koster zegt. Uh, soms is het even zwaar, maar het gaat uh, verder uh, goed. Tenminste, uh, dat geldt voor een groot deel. Dus dan is het wel fijn om het te weten... maar hoeft het niet onmiddellijk een, uh, een heel groot onderwerp te zijn. Uit onderzoek blijkt dat uh, werkgevers systematisch onderschatten hoeveel mantelzorgers er in hun bedrijf werken. Uh, gemiddeld is dat één op de zes. En vragen de gemiddelde werkgever, die zal niet zeggen van... nou, ik weet die, die en die uh, zijn het allemaal. Weten jouw werkgevers, want je hebt er meerdere, hè? want jij bent een freelancer volgens mij. Ja, maar. Dat jij voor je moeder moet. Ja, zorgen? Wat ik wel heel leuk vind, en dat, dat wil ik. Quote is al een grote opdrachtgever voor mij, laat ik het zo zeggen. Maar dat, wat ik wel merk, en dat is een beetje in tegenstelling tot wat u zegt. Die zijn wel heel betrokken. En die zeggen, oh, ga je weer naar je moeder? En uh, ik ga soms ook al overdag erheen. Uh, op maandagmiddag. Of, uh, ze woont niet om de hoek. He? Nee, ze woont niet ze woont in Assen, dus ver weg voor mij dan. Maar uh, dat vind ik wel heel aardig. Dus ik vanuit, maar misschien ook moderne werkgever and <laughs> Nou ja, ik werk ook wel eens op zondag of op zaterdag. Uh, dus dan, dan, dan is het ook een beetje van uh, laat u allemaal zijn gang gaan. Maar dat vind ik. Dus ik denk dat het misschien ook wel een beetje met, al, met de ZZP'ers, de nieuwe mm -hmm. mensen, de nieuwe werknemer/werkgever, een beetje door elkaar, dat dat wel verandert. Ik weet niet hoe u dat ziet of, dat, of hoe ja, u dat merkt. Het loopt hoor. ZZP'ers is natuurlijk een, toch een andere uh, groep. Want ja, uh, ja uh, als u naar uw moeder gaat, dan uh, staat u nergens op de, op de loonlijst. Dus dat is als je gewoon van 9 tot vijf werkt. Misschien wel wat anders. Overigens zijn heel veel werkgevers ook best positief over uh, die combinatie... die mensen uh, vaak op een goede manier volhouden. Dus uh, het is gelukkig uh, uh, ook zijn er heel veel goede voorbeelden. Ja. Nou heeft het uh, misschien helemaal geen zin om naar je werkgever te gaan... en te zeggen ja, ik moet er voor mijn moeder zorgen, dus ik ben er uh, even niet. Uh, nou goed, dan uh, haalt u het maar van, van het verloflijstje. Maar uh, er is wel degelijk uh, inmiddels nagedacht over hoe je bijvoorbeeld... Dat, um, een, voor een compensatie, een financiële compensatie kan, kan zorgen. Dat weten mensen niet. Wat kun je doen? Uh, waarom heeft het zin om toch met die werkgever te praten in sommige ja. opzichten? Um, in veel gevallen um, ben er eigenlijk al, kom je al een heel eind als je gewoon samen afspraken maakt, zoals nou vanmiddag moet ik echt even naar mijn moeder en ik werk dan in plaats van vanmiddag werk ik deze week op een andere, ander moment. Daar kom je al een heel eind mee. Dat dat Verreweg het grootste deel um, vindt daarin voldoende oplossing. Uh, wanneer dat echt niet meer lukt, bijvoorbeeld omdat er ook gewoon echt een crisis is, dan heb je uh, in, in alle CEO's tegenwoordig verlofregelingen staan. En die variëren van heel kort, maar gewoon even uh, snel eruit tot uh, eventueel langdurig. Um, dan komt er wel bij kijken dat je ook als werknemer moet accepteren dat je gedurende een bepaalde periode niet alleen minder werk, maar ook minder verdient. Als je tenminste in loondienst bent. En dat is wel waar, waar soms mensen ook even moeite mee hebben. Zeker als, als je ook nog een keer van, van dat salaris wat je hebt... echt afhankelijk bent. Ja, maar wat heeft u daar voor voorbeelden van gehoord? Van, van mensen die, die dus, uh, nou ja, als jij, als jij voor je, nou, je ge gehandicapte uh, kind... Of, of voor je moeder uh, moet zorgen, dat is waarschijnlijk toch nog een verschil ook. Ja, absoluut. nee waar, waar, Wat je ziet, en dat is eigenlijk een, een net wat ander uh, onderdeel... is dat veel mensen toch op zoek gaan naar uh, professionele zul, zorg en ondersteuning. Uh, bijvoorbeeld door, uh, nou, als er een, uh, sprake is van een kind met een, met een handicap... en die moet smiddags opgevangen worden, dan kan het zijn dat ze bijvoorbeeld bijvoorbeeld dat je als, als werknemer dan niet middags naar huis gaat, maar zorgt dat er iemand is die voor jouw kind zorgt. En dat zorgt die je gewoon kunt inkopen. En, en daar zijn allerlei financiële uh, regelingen voor, maar ook indicaties die maken dat je daar recht op hebt. Ja. En we ja, wat me wel opvalt is dat uh, in het huis van mijn moeder bijvoorbeeld hè die van Rijnregelingen er zou extra geld komen. En als je daar een rondlap zondagmiddag, maar is er één iemand die daar dan staat, ja dat is wel een beetje weinig. Dus dan heb ik liever dat ik dat geld bijvoorbeeld van, van Rijn zelf zou kunnen besteden om misschien in dat huis iemand te plaatsen? hebben die anderen er ook nog wat aan. Begrijp je? Ik. Wat ik wat waar ik me wel aan stoor, is dat de overheid zou dan bij moeten passen, maar doet dat dan slecht? Terwijl als je dat dan zelf inkoopt, blijft het ook heel moeilijk. Dus in de fiscaliteit blijft het ook heel zwak. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is inderdaad een hele lastige. Uh, we hebben nogal een strikte scheiding tussen intramurale zorg en extramurale zorg. Dus zorg in een verpleeghuis of uh, zorg. Thuis. Maar ik zou best iemand willen. in, in, in, in ja, zondagmiddag. En dan ja. hebben die andere mensen wel nog wat aan. Dat kan me helemaal niks schelen, begrijp nee. je? Maar als, als, als hij bij die van Rijn zegt van nou, je, er is extra en extra handjes. En die zijn er niet. Ja, dat was nou, schandalig, toch? Nee, dat ben ik helemaal met u eens. Hè. Er wordt ontzettend veel geïnvesteerd op dit moment. om de zorg en de kwaliteit van de zorg in verpleeghuizen beter te maken. Uh, en dat, maar dat moet, zo dus hebben het nou eenmaal geregeld. Uh, uh, moet langs de lijn van, van die instelling die die uh, mensen moet vinden. Nou, iedereen klaagt steen en been dat die mensen er niet zijn. Dat is echt heel erg. Ja, nee, het is absoluut een uh, groot probleem. Dat ben ik helemaal met u eens. En uh, in dat opzicht, uh, we, hebben nog, uh, we hebben nu. Nu uh, staan we voor de, de opdracht om mensen langer thuis te laten wonen, waardoor mensen ook thuis die zorg moeten krijgen. Nou, dan heb je misschien als zoon wat meer mogelijkheden om te zeggen: ik huur iemand in die ik uh, nou, ik wil het die zelf ik ook wil ja. ik wil het zelf ook wel doen. Maar kijk, ik heb het dan goed voor elkaar... Maar je hebt mensen misschien wel met een wat minder groot salaris of een modaal salaris ja. die wat u zegt moeten inleveren. Voor die mensen moeten toch dan een soort fiscale voordelen zijn, want de, de, ja, dan, is daar dan, iets voor, uh, de, de voor. De overheid bedacht. hoeft daar niet in te grijpen. Nee, nee. Voor zover uh, ik, mij bekend is, is daar niks voor bedacht. Uh, het enige waar je als mantelzorger recht op hebt... en dat is, uh, uh, dat is echt teruggebracht tot een paar tientjes over het algemeen... is het compliment. Uh, en ja, de, de, die waardering, daar gaan mantelzorgers het niet op redden. Uh, in de fiscale uh, regelgeving is geen ruimte om zelf uh, iemand in te huren... en dat weer af te trekken van, uh, van de uh, belastingen bijvoorbeeld... Tenzij je dat heel goed kunt onderbouwen. Maar dat is eigenlijk niet, niet wat gedaan nee. wordt. Nee. Nou, dus dan weten we het. Het is liefdewerk aan papier. Mm. Hè? Oh. Love will save the day. Daar moet het mee doen. <laughs> <laughs> ik wil u hartelijk danken voor het. Uh, nou, in ieder geval aanstippen dat je het wel degelijk met je werkgever erover kan hebben. En dat in sommige situaties er wel wat geregeld kan worden. Maar alleen als iemand in een instelling zit. Absoluut. Dank, uh, Liesbeth Hoogendijk. En Mark, uh, praten wij zo even door over wat wij. Uh, ik moet nog even zeggen, Liesbeth Hoogendijk. Van, van Metso. En, um, uh, en Metso is dus een vereniging voor mantelzorgers. Laat ik het even zorgvuldig zeggen. Dank. Mark, we praten zo verder, maar ik ga eerst even naar Mariska Kuiper... die de hele middag al op pad is met topchef Julius Jasper. Inmiddels ook weet hoe je biefstuk bakt... en dat je daar niet peper op moet gooien en geen vork in moet prikken. Had je nog meer kneepjes waarvan ik denk... oh, dat kan ik thuis ook eens even beter aan denken, Mariska? Nou Margreet, mag je gewoon een keertje bij mij komen eten. Dan ga ik je alles uitleggen, want het is zoveel. Inmiddels zijn we echt, uh, kunnen we bijna aan tafel, kan ik zo wel zeggen. De laatste dingetjes worden hier nog klaargemaakt. Uh, zo is ook Boas kandidaten vanmiddag hier, nog druk in de weer. Wat bent, uh, wat bent u precies aan het doen? Ik ben hier uh, onder het uh, toeziend oog van uh, meneer Jaspers en uh, Steektortaren in elkaar aan het bouwen. En hoe gaat het tot nu toe? Ja, het gaat fantastisch. Uh, we zijn bijna klaar, dus uh, we kunnen bijna aan tafel. Het is een feestje om natuurlijk hè, met een topchef te kunnen koken. Maar voor, voor u is het ook een hele speciale dag. Ja, het is, uh, ik wist het niet van tevoren dat ik hier naartoe zou gaan. Het is uh, door vrienden van mij georganiseerd als uh, vrijgezelfeestje. Dus uh, helemaal top hier. Met als doel natuurlijk straks goed te kunnen koken voor uw uh, aanstaande echtgenoot. Uiteraard, uiteraard. Ja. Ja, misschien is het een hint van mijn vrienden. Dus, uh, maar dat komt vast goed hier. Bent u een beetje een, een, een echte kookliefhebber? Nou, ik ben wel degene die thuis kookt, dus uh, misschien is dit ook een hint uh, dat ik hier naartoe ben gestuurd. Dat uh, in het vervolg dat het uh, ja, wat culinairder moet. Houdt u een beetje van barbecue? Een hele andere vraag? Ik ben een man, dus uh, ja, uiteraard hou ik van barbecue. ja. dan een hamburgertje of toch iets anders? Uh, maakt me niet uit, maakt me niet uit. lief staat hij uh, elke dag aan, maar dat gaat natuurlijk niet. Dus, uh, maar ja, ik vind eigenlijk, zodra de barbecue aangaat, dan uh, is het feest. Heel veel succes nog en genieten van en alvast eet smakelijk. Iemand die ook heel erg van barbecue houdt is natuurlijk topchef Julius Jaspers. Barbecuen. Kan die altijd aan bij u? Of het nou hij regent, komt. slecht weer? Goed ja, nou, sterker nog, hij gaat bij mij altijd aan. Zomer en winter. Ik moet zeggen dat ik in de winter niet aan de drie keer in de week kom. Zeker één keer. En in de, in de zomer, voorjaar, zomer, herfst. Zeker drie keer in de week. Ja, uw derde boek komt alweer uit. Wat ja. maakt barbecue nou zo leuk? Nou, wat barbecue zo leuk maakt, is dat het oerkeuk, oerkoken is. Dus het is uh, ja, het, het, met weinig middelen iets heel lekkers maken. En dat kan vooral met mijn nieuwe boek Simple Smart Barbecue heel erg goed. Ka iedereen kan barbecuen. Hoop op mooi uh, weer, Margreet. dan kunnen we ook allemaal met z'n allen gaan barbecuen. Zo is het. En uh, met of zonder boek hoor. Dat lukt wel. Dankjewel, Mariska Kuiper van WNL. Mediadeskundige Mark Koster is al lang aangeschoven. We hebben je ook al gehoord. Maar nu ben ik heel benieuwd naar jouw selectie. Van Begin... Wat wij niet mogen missen dit weekend. We beginnen met het citaat. Als ik vrijgezel was geweest, geen vrouw en drie kinderen had gehad... had ik bij het kruisje getekend een afstand gedaan... van het hele maatregelenpakket... En nou, dan denk je, welk waar gaat dit over? Welk ja. Maatregelijk maatregelpakket is het. En dat is best een vervelend maatregelpakket. Want het is een citaat van John van den Heuvel. Heel mooi interview in Volksland Magazine. En John van ja. Heuvel wordt dag en nacht bewaakt. En het is als nou, te precies dat het juiste woord, Margeet. Dat is nou. En, en als journalist vind je dat altijd erg. Hè? Paul Vugts van het Parool loopt ook al maanden rond hoe die ongelofelijke klootzakken die hem uh, achter de broek zitten. Maar John van Heuvel, cool en collected als hij is. Mooie interview. Vindt dat heel erg. Um, een paar mooie opmerkingen over dat zijn vrouw... die kleuterleidster is, dus een heel ander vak heeft... Uh, hem daar nooit op aanspreekt. Dus... De Tammy Wynette van de journalistiek. Fantastisch dat ze dat Zij doet. Zij voelt zich niet bedreigd. Zij voelt zich niet bedreigd. Nee, sterker nog, je, je moet doen wat je moet doen. En um, dat vind ik knap en goed. Uh, hij vertelt ook dat er een keer bij hem is ingebroken... terwijl hij met zijn vrouw op vakantie was. De kinderen waren thuis. Die waren toen nog jonger. Werd ingebroken. Op voorspraak zegt hij... Ik weet dat natuurlijk niet. Van Holleden werd een computer van hem gestolen... omdat in die computer alle informatie stond. En toen zei hij, het was maar goed zijn schone ouders, pas op, dat die er niet op tijd bij waren. Huiveringwekkend citaat. Nou. Uh, dan gaat hij verder en haalt hij nog even heel erg hard uit naar Twan Huis. Twan Huis had Holleden in uh, een college tour... Al tijd geleden. ...waarin Holleden dus uh, vertelde dat... John van Heuvel, hem had uitgenodigd voor een interview in een hotel. Eh, op vakantie, dan kon hij met zijn vrienden daar zitten. Dat gaf eh, Van der Heuvel ook toe. Holleider was toen net vrij en een beetje door iedereen. en nieuwe revue gaf hem zelf een kool. Toen koning. was hij ook nog een knuffel, Toen was hij, precies. En, en, maar het valse was, of althans, dat vindt Van der Heuvel... dat van eh, Huis die e-mail die Van der Heuvel stuurde aan Holleider... om de condities dat hij dus in college tour bekend werd... En eh, dan komen wat mij betreft nu het mooiste dialoogje... van het weekend uit het interview. Hebben van huis en jij ooit dat ooit uitgepraat? Vraagt de interviewster. Nee, ik heb hem nooit meer gesproken. En nu komt het. En nu straks wordt hij jouw RTL-collega. Ons Twan gaat een. Goeie vraag, jij lacht ook. Spannende vraag. Ja, dat moet dus wel een keer worden uitgepraat. Op de buis, de hoge Swan kijkcijfers. Moet maar even bellen, vraagteken. <lacht> zou ik ook zo vragen... Als hij wil dat ik aanschuif bij RTL Late Night... lijkt me dat wel verstandig. Goed, Margreet. Inderdaad, jongens. Ja, dit is ja, een tip is voor de die... kijkcijfers. Ja, Laat dat Twan en John samengaan. En Gaat het zeker doen. Gaat Twan zeker doen, want zo is Twan. Dan uh, even dit fragmentje. Laten we hier eens even luisteren. Want ik deze jongens... Dus hoor ik heel vaak als ik in de badkamer ben. Leel, ja, uit Leel een andere Kleine. kamer van mijn dochter. Ja, ja Leeuw Kleine denkt als een krantenwijk. Maar Leeuw Kleine, en dat is wel interessant: het parool die heeft nu de doopceel gelicht over Leeuw Kleine en zijn vrienden. En zijn vrienden uh, zijn boeven. En dan zijn dat echt wel foute criminelen. Waarmee hij feest viert. Uh, lekker uit eten gaat. Yo, ik ken ze allemaal niet hoor. Jobel D. Um, daar heeft hij recent, of in januari, dat is nu bekend geworden. Uh, in Isakaya... het sushi-restaurant in de Pijp. Ben jij vast ook wel eens geweest? Ik in ieder geval nou, hoor, daar, daar heeft hij met een feest toen hij vrij kwam. naar een plofkraak uit Twello. En Leo Kleine uh, heeft ooit zijn free redder Fuck. Iedereen En deze Redda, dat is een jongen die een gewelddadige woningoverval pleegde. Op een miljonairsgezin in bijzijn van twee kleine kinderen. Wordt hij alleen maar nog aantrekkelijker van, lijkt het? Nou, Prus, dat is een hele goede opmerking van je. Want het lijkt een beetje hè, op, op, op, onze, op onze jongens uit Amerika. Hè, stoer doen met de criminelen. Precies. Maar wat nou een beetje het schijnheilige daar is. Overigens, Lijpen ook zo'n DJ. Die, of ook zo'n zo rapper die zo met Zaccaria A. Um, ik ook niet. die zou die figureer in een clip van hem dat is een pizza die recent dus beschuldigd is dat hij de uh, Martin Kok, het de crime-blogger heeft omgelegd. wat nou interessant eraan is, alibis heeft zelfs ooit een keer met zo iemand over. wat daar dat ze dat nu ontkennen en daar heel schijnheilig over doen. dus het parool belt dan en zegt jongens willen jullie daar wat over zeggen? Uh, nee wij geven daar geen commentaar op. Dat is wat anders dan een ontkenning. Ja, maar dat vind ik dan een beetje een, laffig. Want als je dan een beetje, hè, zoals in de jaren... Een beetje boef zegt, gewoon be dat hij boef is. Een be beetje boef of zegt, dat? maar, maar nou, het is ik, nu allemaal... ik heb nu een krantenwijk. Dus ik vind dat <laughs> afschuwelijk. En daaraan sluiten zou ik graag dit willen laten horen. Waarom denk je dat je calls my boy? Denk je dat het zo is. All you doekoe is a Louis' door. Je staat, is niet. Parijs, ik ben nog in We kunnen het ja. gewoon laten staan. Hè? Nou, is het is een heel liedje. Maar, maar, maar ik, dit sluit op elkaar aan. En dat is zo leuk van zo'n rubriek dat je dat aan elkaar kan lassen. Dit is Famke Louise, maar je zegt Femke Louise. Sinds vanmiddag weet ik dat ook. En dit, dit meisje heeft met dit nummer 10 miljoen klikjes gehaald op YouTube. Grote. Ja, heldin een beetje, ook van die vloggeneratie. Leuk meisje, 19 jaar, maar 19 jaren. Woont in Groningen, heeft inmiddels een Mercedes, woont nog bij haar moeder. Hij rijdt stad en land af. En dit nummer wat we woorden was, op me money. <lacht> Geweldig. Maar het, het meest interessante, en dat vind ik dan weer wel interessant. denk je, nou, zij is binnen of zij loopt binnen. Maar dat valt dus reuze tegen of mee, zoals je het zegt. Um, de verslaggever van het parool vroeg, nou, Femke, hoeveel pak jij nou per maand? En ze heeft een secretaresseopleiding gedaan. En verdien je meer of minder dan een secretaresse? En toen vroeg deze Femke, wat verdient een secretaresse dan? Nou, twee tot 300, 2 tot drieduizend euro per maand, leek mij rij, rijkelijk veel. En ze zei ze, nou, dat is het ongeveer. Dus dat vond ik een tegenvallende opmerking. Jij gaat niet zingen, ik hoor het al. Wat? Nee, Het schuift dus gewoon niet. Het schuift. Is 19 jaar. Ja, Maar hij rijdt wel in een vette Mercedes rond van Holt naar Her om dit te doen. Dan, beste verhaal van het weekend, staat in NSC Handelsblad. Wordt wel eens kritiek opgeleverd op de krant... dat het een beetje een meebuigkrantje is, een beetje multicultureel. Welke In NSC Handelsblad. wel nee. Nou, maar ze hebben het echt fantastisch gedaan. De Asuna Moskee, te Den Haag... Omstreden, Samen met by the way. Omstreden. 2004, 2005. Afschuwelijke berichten werden daar toen verspreid. En Ter Gogh, die zou daar. Uh, die werd genoemd. En Ayaan, hier is En die hebben het, dat een beetje een PR-campagne gevoerd. zegt, Nou, we zijn zo goed en zo tolerant. Maar dat is dus absoluut niet waar. Er is een Koeweitse investeerder die daar mensen laat preken. die afschuwelijke dingen zeggen. Onder meer Abu Ismael, 43 jaar. En uh, deze man is dan over schijnheiligheid gesproken. preekt daar. En dat mag niet worden opgenomen. Ik lees even wat voor. Alle heeft voor de ongelovigen, ik citeer uit, een vuur gereed gemaakt, verzekert de imam. Het enige wat zij, in het, wat zij te drinken krijgen in de hel is kokende olie. En het wordt er zo heet, roept Abu Ismael, dat hun gezichten beginnen te ontvellen. Vervolgens worden al hun ingewanden uiteengerukt. Ze spatten uiteen door de hitte. Als de gelovigen al die pijn hebben doorstaan, dan is het nog niet voorbij. Nee, dan wordt hun lichaam hersteld en begint het hele proces opnieuw. Ik citeer uit dat, uit dat stuk. Um, nou ja, nou, Dan haal je het wel uit je hoofd om uh, afvallige te worden. Nou ja, je haalt het uit je hoofd om afvallige. Maar wat, oh, wat, wat natuurlijk bizar is, dat, dat, dat, dat deze moskee die waar we van... Te, sinds 2004, te, als we dan, dan, dan, dan misschien toch wat aan doen en misschien wel dichtgooien, dat, dat die hun PR-campagne zo hebben gevoerd dat we nog steeds daarvan denken: nou dat is goed. En min, uh, on, on, onze burgemeester, of burgemeester van Aartsen, nu ad-interim burgemeester te Amsterdam, heeft over, daarover gezegd dat deze moskee paar maanden geleden nog een positieve bijdrage levert aan de gemeenschap. Volgens de burgemeester blijkt uit de verandering van de Asuna... dat de overheid deze moeite niet moet problematiseren... maar juist de hand moet reiken. En ik dat denk zei die toen, hè? Nou, maar dat heeft hij ook recent wel over iets in Amsterdam. Maar zegt hij dat nu nog steeds? Nou, maar, dat heeft nou hij ook... Dit ja, ja, geworden... en dat is het bruggetje naar het volgende. Van Aartsen is het natuurlijk totaal ongeschikt om nog burgemeester te zijn... in dit soort steden, dus... Het is de tijd dat hij weggaat. En de grote vraag dan: Parool stelt die vraag, wie. Gaat het worden in Amsterdam. Hè? Wij volgen dat hier met, met elke week ja, weer... Iedere week. En we, we hebben de drie nieuwe weken. Ja. Wouter Bos, ja, de PvdA-ex-leider, ligt op kop. Wouter Bos heeft inmiddels een, een, een procentje of 15 in de pols. Een pols die een beetje door de parool zijn. Uh, Ariep, de Kamervoorzitter, 13,5. En Femke maar 13,4. Heeft een grote haatcampagne uh, tegen zich, maar ook veel fans... Um, uh, wat ik een beetje minder vind aan het stuk in Parool... dat, uh, zoals wij hier vorige week ook zagen, de burgemeester moet humor hebben. Wouter Bos heeft een zekere humor. Dat is ook maar ook een zekere macho, is hij. Maar, en dat stond er niet in, dat viel mij dan op... Hij is een ongelofelijke fijnwoord fan. Ik weet niet. Nou, omdat... dat vind ik dan weer humor. Ja, als dat je vind jij wel humor. In maar een... ik, ik in vind de burgemeester van Amsterdam, die openlijk fijnwoord fan is, dat blijft, denk ik, een moeilijk puntje. ach, dat is toch zo'n detail. Dat ja, via een... dit. Ja. Ja. Goed. En dan de kop wat boven dat stuk houdt, houdt moeten staan. Is dit de nieuwe bos? He, dat, dat had van wat mij betreft de kunnen. En daarmee kom ik op het volgende: de koppenmakers van de Telegraaf. En ik doe je nou een bekentenis: mijn droom is ooit om koppenmakers te worden. Niet alleen van de Telegraaf, maar van alle kranten ter wereld. Om <lacht> de hele dag na te denken over wat een mooie kop is. En eh, de koppenmaker van de Telegraaf heeft zijn geheimen onthuld. Uh, aan zijn jonge mensen hoe dat dan 30 jaar geleden op een van zijn eerste werkdagen leerde Jan Albert Sterkman een onvergetelijke les. Er kwam een bericht binnen, hij was de nieuwe koppenmaker, junior koppenmaker, over een bouwvakker die een stenen balk van 2000 kilo op zijn helm kreeg en dat overleefde. En deze jonge jongen die schreef ongeluk op werkplaats loopt. Goed af, zette ik erboven. Maar de koppenmaker Menno Landstra, onthoud zijn naam, Menno Landstra... dat moest beter. En de kop werd... het werd man van staal. En luider <lacht> doet die kop, haalde het stukje de voorpagina. Um, en de truc van een kop, in goede kop, is dat het stilvalt aan de stamtafel... en dat de kastlijn die muziek zacht zet, omdat iedereen... Het wil horen. Geweldig. Ge Heb je nog een uh, voor ja, van tien ja, seconden of zo? De, ja, de, de wereld daar gaat M heten, vernoemd naar de, de, presentat de presentator Martiet van der Linden. Ik hoor het al jaren en na een paar manna-manna's zoals de muppets zingen. En dan gaan we dan M&M's geven. En dan nog wat lachen en dollen. En een paar serieuze woorden. En het werd meer duidelijk hoe het moest heten. M. Ja, zo heet ze ook in, een, in het boek wat ze heeft ja, geschreven. Dat vond ik oprecht een heel mooi boek van de Margitie van der Linden. Nee, je hebt geen tijd meer. Ik ga jo, jo, Johan Kruis een huis <laughs> staat te kopen oh, in de Akkenstaat. Nou. 32, 700 euro per maand. Een Zou het museum worden. Ja, ja. dankjewel, Marcos, daar ze zo. Dit was BNL op zaterdag. Morgenochtend gewoon weer naar Rick Niemann kijken op BNL. Op zondag als u zin heeft. De minister voor Rechtsbescherming is er. Sander Dekker, oud-SP-leider in Roemer. Zakenvrouw Annemarie Vergaal en ook journalist Barbara Rijlaarsdam... en Thierry van der Heijden zijn er dan. Wieger Hemmer zit hier zo met opiniemaker Rita van Donk. WNL op zaterdag is een programma van WNL. De Omroep van Wij Nederland.